Op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, goedemiddag. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Zondag in Kermerland. Hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. Oh, daar gaat even iets mis. In ieder geval welkom hier bij Zondag in Kermerland. Het is vandaag zondag 16 uh, januari 2000. En we gaan in dit uur onder andere behandelen het 60-jarig bestaan van het molentje. En dan hebben we het over de kinderboerderij in Heemstede. Zij bestaan 60 jaar dit jaar en ze willen daar iets heel moois mee doen. Ze zoeken namelijk allerlei mooie verhalen en foto's over het molentje en hoe u dat allemaal heeft beleefd. En daar gaan we zo meteen meer over weten hoe u die foto's en of ideeën en Verhalen kunt opsturen. Verder, natuurlijk, nog sportnieuws, actualiteiten en het regioweer komt voorbij. Maar nu eerst Macy Gray hier bij CFM Zandvoort en AB Radio.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 Except for my car We all took Dat was James Blunt met Stay the Night hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Gaan we even kijken naar wat regio nieuws. En de milieuprijs van afgelopen jaar gaat naar de pannenwerkgroepen. En dan heb ik het over de gemeente Bloemendaal. Dit jaar wordt, werd voor de eerste keer de Milieuprijs uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie. En wethouder Anemieke Schep die riep voor deze primeur de vertegenwoordigers van alle paddengroepen in Bloemendaal naar voren. Nou, er zijn veel vrijwilligers actief bij de groepen en eigenlijk is deze prijs voor hen allemaal. Al dus wethouder Anemieke Schep. En Hilde Groen van de werkgroep Bergenweg Rodelaan die nam de prijs in ontvangst. Nou, de milieuprijs dus elk jaar weer uh, bij de Bloemendaal. En tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt deze dus bekend gemaakt. Nou, het is inmiddels uh, kwart over twee. Uh, zometeen rond half drie gaan wij uh, praten met uh, Inge. Inge, ik ben even haar achternaam kwijt. Maar in ieder geval uh, Inge Schenk. Zij uh, kan ons meer vertellen over het 60-jarig bestaan van het molentje. Dat is de, de speeltuin in Heemstede. Want deze gaat namelijk 60 jaar bestaan. En daar gaan ze iets leuks mee doen. Nou, dat zometeen. Maar nu eerst hier muziek bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is Anastasia met Who's Gonna Stop the Rain. There no rose without a thorn No rain without the storm There is no laughter without tears No wisdom without you. Zenders op E-Radio Je blijft op de hoogte Iedere zondag tot 5 uur You find Let me go naturally, and when I die. And when Carry on. Yeah, yeah. En dat was Blood Sweat and Tears met When I Die hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En uh, de gemeente Bloemendaal die heeft de grond van Linneushof uh, terugverkocht aan BV Recreatiepark Lineushof. Ja, De grootste speeltuin van Europa is dus weer zelf eigenaar van, uh, van de grond. En in 1975 verkeerde Linnaeushof namelijk in financieel zwaar weer. En om te kunnen voortbestaan heeft de toenmalige eigenaar de grond verkocht aan de voormalige gemeente Bennebroek. En ja, nu kon en uh, wilde diezelfde eigenaar de grond weer terugkopen. Nou, wethouder uh, eigendommen dames Kokken, die tekende de overdracht graag. Hij zegt ook, de gemeente heeft gedurende de afgelopen 35 jaar het renmeesterschap over de grond van de Linnaeushof gevoerd. En wij zijn blij dat de grond nu weer naar de oorspronkelijke eigenaar terug kan gaan. Geven. We hopen dat iedereen nog vele jaren gebruik kan maken van deze bijzondere speeltuin, al dus, al dus dames Kokke. Uh, nou, die, uh, die uh, tekende dus de akte samen met de heer Sander Grijpstra en zijn moeder Anja Grijpstra... ...die dus namens uh, BV Recreatiepark Lineushof hun handtekening zetten. Gaan we nog eventjes uh, door naar muziek hier bij CFM Antwoord. Het is bijna half drie. En dit is Adel met Rolling in the Deep.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 Ja, dat was Adel met Rolling in the Deep hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En ik zei het net al, er worden herinneringen gevraagd aan kinderboerderij het Molentje. Nou, waarom eigenlijk? Nou, het Molentje staat in heemzinnen, dat weten de meeste mensen natuurlijk wel. Maar dit jaar bestaat deze kinderboerderij namelijk 60 jaar. En uh, ja, wat willen ze? Ze willen dus dat, uh, dat er mooie voorbeelden van herinneringen uh, langskomen, zodat uh, dat een basis is echt maar, voor een mooi boekje over deze kinderboerderij het Molentje. Nou, wie zoekt deze uh, ja, herinneringen, zeg maar, dat is ongeveer. Onder andere Ingrid Schenken, zij ze aan de telefoon. Ingrid, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe komen jullie eraan om uh, zo'n boekje te gaan maken met herinneringen van deze kinderboerderij? Nou, het is uh, natuurlijk een hele mooie kinderboerderij en daarbij is het de oudste gemeentelijke kinderboerderij in Nederland. En uh, ja, 60 jaar dat is heel veel en daar moeten gewoon zulke mooie herinneringen en verhalen uh, achter zitten en... Ik loop nu zelf ruim twintig jaar rond en ik heb al een heleboel herinneringen. Maar juist van die, uh, uh, ja dat, dat moeten gewoon meer mensen hebben. En ik denk dat er gewoon heel veel mooie verhalen zijn en we hebben al een aantal mooie verhalen. En het lijkt me gewoon zo leuk in de plaats van dat je vaak boekjes ziet over uh, ja, geschiedenis. Dat nu gewoon een boekje komt over de geschiedenis van mensen die op, hun, op de kinderboerderij uh, ja, hun, hun dingen beleefd hebben en uh, hun ervaringen. En dat je daar een heel mooi boekje van zou kunnen krijgen. Ja, want dat is eigenlijk net even een andere insteek ja. uh, dan uh, wat de meeste mensen of meeste organisaties houden als iets bijvoorbeeld zoveel jaar bestaat. Ja, gewoon inderdaad van, ja, wat, wat, wat heeft er nou de afgelopen 60 jaar bij de mensen geleefd als, uh, als we de kinderbedrijf bezochten? En er zijn echt, uh, we hebben ook gewoon verhalen binnen van, uh, ja, oudere mensen die daar als klein kind al kwamen. Daarna met hun eigen kinderen, nu met hun kleinkinderen. En die daar gewoon zulke leuke herinneringen aan hebben. Of mensen die een trouwfoto's daar hebben gemaakt. Uh, ja, ook, ook verdrietige momenten van mensen die uh, met wie ze altijd kwamen en die... Uh, ja, die verloren zijn. En gewoon, ja, de, de, er liggen daar een hele hoop herinneringen. En het lijkt ons gewoon heel leuk om dat een keer uh, op papier te zetten. En ik denk dat je daar een heel mooi uh, boekwerk van kan maken. Want u zelf zegt, u uh, bent al twintig jaar daar uh, verbonden aan het molentje. Ja. Uh, wat voor herinneringen heeft u daaraan? Qua mooie herinneringen, maar misschien ook uh, slechte herinneringen of vervelende herinneringen. Ik weet dat ik zelf, als, uh, ik ben nu veertig, en ik weet ook zelf inderdaad als kind altijd al kwam. En dat ik toen uh, meisjes van een jaar of twaalf, uh, dertien daar zag lopen. En dan dacht van, oh, als ik later groot ben, wil ik daar ook graag werken. En nu werk ik daar dus ook. Ik ben daar de beheerder. En uh, ja, je hebt het gewoon um, ja, zien opbouwen. Uh, je hebt de dieren uh, uh, geboren zien worden. Je hebt de dieren oud zien worden. En uh, ja... Je hebt de boerderij zien groeien voor een heel groot deel en, en er zijn nog steeds dingen die gewoon nog hetzelfde zijn als 60 jaar geleden. De stal waar het toen mee begonnen is, die staat er nog steeds. De grote foyer waar het toen mee begonnen is, die is er nog steeds. En er zijn ook weer dingen bijgekomen en dingen verloren gegaan. We hebben natuurlijk vorig jaar, um, ik weet niet of iedereen dat weet, maar een hele grote brand gehad. Dus er is een hele hooibergstal met een uh, bijenmuseum en uh, bijen... Uh, verbrand. Dat was weer een groot verlies en dat gaan we nu weer opbouwen. Het komende jaar hopen we. Ja, te veel herinneringen om ja. op te noemen. Ja en dat alleen al bij u, maar goed twintig jaar is al een hele tijd. Dat is uh, toch wel een, een, een, een, uh, toch een groot deel al van die zestig jaar. Maar uh, ja, u zegt al generaties die, uh, die op deze kinderboerderij zeg maar hun leven hebben doorgebracht. Uh, hoe komt u? Uh, denkt u bij die mensen die echt als als kind zeg maar zestig jaar geleden daar? Uh, zijn uh, uh, ja, gekomen. Hoe, hoe komt u aan die mensen? Ja, dat is dus heel, uh, heel lastig. Hopelijk ook via jullie. We hebben uh, verschillende oproepen in kranten geplaatst. We hebben uh, op de boerderij zelf... hebben we uh, postertjes hangen... en folgertjes liggen. Die mensen mee kunnen nemen... Uh, met, met, met de vraag van... Uh, vertel u uh, ons herinneringen. Uh, ja, ik hoop gewoon veel, uh, veel reacties. We hebben... Uh, ja, ja, zoveel mogelijk bekendmaken van ja, waar we naar op zoek zijn. En, um, dus daarom ben ik ook zo blij met jullie telefoontje. Ja, want nog één keer die, die herinneringen. Ja. Uh, moet dat op papier worden geschreven of is een foto met onderschrift voldoende? Hoe werkt dat? Nou, uh, sommigen hebben inderdaad uh, een, een heel verhaal die ze of inderdaad op papier zetten en opsturen of mailen naar ons. Anderen die hebben alleen een foto, zeg maar, een foto van uh, 50 jaar geleden met inderdaad uh, alleen een tekst van uh, de naam en een broertje uh, of weet ik veel wat. En dus, dus, dus ja, het, het, kan alleen, het hoeft alleen een foto te zijn die gewoon heel sprekend is. Het mag ook een verhaal zijn. We kunnen eigenlijk gewoon alles gebruiken. Alle spullen die we krijgen, uh, die krijgen zeg maar, de foto's, die, die krijgen de mensen na afloop ook weer terug. Oké, okay, dus het hoeft niet digitaal? Ja, want dat was misschien toen ook nog helemaal niet. Dus mensen moeten ja, echt ja, soms fik Nou, een heleboel mensen inderdaad, wat we, we hebben al het een en ander gekregen, dat we hebben de mensen ingescand en uh, Opgestuurd, maar ik begrijp ook heel goed dat niet iedereen dat uh, kan. Dus uh, nee hoor, we, we, we zorgen alles weer terug. Uh, dus de mensen zijn het niet kwijt. <laughs> nee, want dan gaan ze het misschien niet geven. <laughs> ja. Nee, en bij wie moeten ze dit uh, of kunnen ze dit afgeven? Ze kunnen het sowieso uh, op de kindermoederij zelf uh, afgeven. Dat is uh, kindermoederij Het Molentje, wat bij heel veel mensen ook bekend is, kindermoederij Groenendaal. Uh, of ze kunnen het opsturen. En ja, zal ik het adres geven? Ja, graag. Uh, dat is uh, ter retentie van Marijke Popping en dat is de professor Asselaan, nummero 1, 2105 Theodor Karel in Heemstede. Of ze kunnen het mailen naar ingrid-schenk-aapstaartje-lijf.nl. Maar gewoon op de kinderboerderij afgeven kan ook. Okay. We hebben ook nog een website, dat is www.kinderboerderijheemstede.nl. En uh, daar daar zijn ook nog e mailadressen te vinden waar het eventueel heen gestuurd kan worden. Dus genoeg kanalen om te zorgen dat er van allerlei materiaal en foto's en al dat ja. soort dingen naar jullie... gewoon op heel veel materiaal. Ja. Maar u zegt ook, uh, jullie zijn wel eens op zoek naar filmpjes of video's. Maar uh, ik dat past natuurlijk niet in een boekje. Gaan jullie ook een dvd of zo dan uitbrengen? We zijn ook met een uh, dvd bezig, inderdaad. Met uh, waar in beeld uh, 60 jaar kinderboerderij komt, daar, komen. daar worden ook foto's voor gebruikt, maar inderdaad eventueel ook filmpjes. We hebben namelijk uh, 4 juni, dat is de officiële datum, dat 60 jaar geleden de kinderboerderij geopend werd, hebben we dit jaar een uh, receptie. Waarbij uh, het boekje en de. ...dvd uh, ook uh, gepresenteerd zal worden. Er komt uh, in het bezoekcentrum naast de kindermoederij... ...een tentoonstelling over 60 jaar kindermoederij... ...waar die materialen die we eventueel uh, krijgen ook gebruikt gaan worden. Dus, uh, dus voor 4 juli willen we alles klaar hebben... ...en valt het daar ook allemaal te zien. En dan is het boekje en de DVDs dan ook uh, het hele jaar door op de kindermoederij te verkrijgen. Maar wat is de deadline om, het, uh, om de verhalen of foto's of filmpjes te mailen of te sturen? Nou, toch wel april, begin april. Begin april? Ja. Oké. Okay. Nou, u zei net, Marijke Popping is degene waar u naartoe kunt sturen, maar ook Ingrid Schenk, dat bent u. Ja. Uh, dat zijn dus twee verschillende namen. Hoe uh, maakt dat wat uit? Hoe bedoelt u? Nou, omdat uh, zeg maar is het is het digitale, dat moet dat naar u? En dan uh, ja, de graag, foto's. En uh, uh, zeg maar uh, alles wat via de post gaat, dat gaat, uh, dat komt bij Marijke uh, terecht. En okay. Wij voegen het weer samen. Tot één. Tot één. Oké. Okay. Ja, mooi geheel. Oké, okay. nou Ingrid uh, Schenk, heel erg bedankt voor deze toelichting. Ja, ja, ja. Maar nogmaals, het is uh, sowieso uh, de moeite waard om uh, regelmatig even op de website van de kindermoedrijd te krijgen. Omdat we gewoon in een feestjaar zitten, houden we ook heel veel extra activiteiten. We gaan uh, nostalgische wandelroutes houden door het bos. Er uh, komt een uh, boertjesboerinnetjesdag, een forse jacht voor de families en fotowedstrijd. Dus er gaat heel veel dit jaar gebeuren. Dus allemaal de website bij, allemaal bijhouden, bekijken. bijhouden. En nou, het hangt ook op de postertjes, op de kinderboerderijen. En, uh, het wordt gewoon een leuk jaar. Oké, okay. nou heel erg bedankt in ieder geval nogmaals uh, voor deze ja, toelichting. Uh, mensen die enthousiast zijn geworden en uh, gelijk iets willen toesturen... dan kan dat uh, naar of Marijke Popping aan de professor Asserlaan nummer 1... 2105 tk in Heemstede. Ja. Of alles digitaal naar ingrid-schenk.live.nl nou, helemaal goed. Prima, fijne ja. middag. We zijn heel veel gaan ontvangen. We zijn er heel blij mee. Vrijdagmiddag in het vondelpark, november en nacht. Vlak bij de vijver zit een man Herman, en Herman is het zaad, heeft een kutjaar gehad. Een man met alles wat je hebben kan, vrouw, kind, huis, baan, zo'n baan, zo'n baan. Maar Herman wilde het ooit anders, en denkt daar nu al maanden aan. Denkt aan wat hij wou, en denkt ik was te lauw. Hij denkt, is dit het nou? Herman denkt zichzelf weer het grauw. Was het niet gisteren dat ik aankwam hier?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 Live van Celine Dion en daarvoor hoor je acta en de minuut met... Als het vuur gedoofd is. We gaan even kijken naar wat internationaal sportnieuws. Uh, Arangsta Rus is doorgedrongen tot het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Nederlandse won in de derde ronde van de kwalificaties van de Japanse Kurumi Nara. Dit deed zij met 6-4, 6-1. Nou, Rus is de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. Ze neemt het maandag in de eerste ronde op... Tegen de Amerikaanse Bethany Matic Sands. Dat is de nummer 48 van de wereld. Gaan we even kijken naar uh, judo. Henk Grol heeft de eerste ronde van de World Masters in Azerbeidzjan niet overleefd. Edith Bos die deed het beter en veroverde brons. Nou, de met buikloop kampende Grol moest in de klasse tot, 1000, sorry, tot 100 kilogram. Het zijn meerdere erkennen in de Kazach Maxim Rakov. En hij is ook al wereldkampioen in 2009. Uh, nou, daarmee kent de Masters waarvan de beste 16 judokas van de wereld in elke gewichtsklasse worden uitgenodigd. Een nogal teleurstellend verloop. Want zaterdag waren Jeroen Moren van minder dan 60 kilo en Dex Elmond van minder dan 73 kilo al op een vijfde plaats blijven steken. Dus uh, alleen... Uh, alleen uh, Edith Bos dus, die veroverde brons in de klasse tot 70 kilogram. In de halve finale boog ze voor de Franse wereldkampioen Lucie Descas. Een technische fout in de golden score deed haar de das om. Maar Bos is wel de enige Nederlandse judoka die in Azerbeidzjan een medaille in de wacht heeft weten te slepen. Want Linda Bolder die ging namelijk direct onderuit. En de Verkerk die won nog wel van de Française Lucille Louet. Maar verloor daarna met Ippon van Akari Ogata uit Japan. Verkerk werd vijfde. En Carola Uilenhoets, die moest wel met een vijfde plaats ook genoegen nemen. Want na een zegen op de Turkse Zera Kaya verloor ze met Yuka van de Japanse Miga Sogimata.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 Ja, dat was Blondie met The Tide Is High. En daarvoor nog Billy Joel met You May Be Right. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemerland. Blijf luisteren, we hebben nog twee uur voor de boeg. Dus zometeen uh, het tweede uur van zondag in Kennemerland. Maar nu eerst nog even David Bowie met Ziggy Stardust. Played guitar, jamming good with Weather and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screw up eyes and screw down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick on by smiling, he could leave them to hang. They on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time Jiving us that we were voodoo The kids were just crass He was the nass With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar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 De hoofdveiligheid werkte voor Ben Ali, de Tunesische president... die er gisteren naar het buitenland vluchtte, na weken van protesten. De overlast door hoogwater valt in het hele land mee. Volgens Rijkswaterstaat staat het water minder hoog dan verwacht. Bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenkomt... staat het ruim een halve meter lager dan voorspeld. Alleen in Noord-Limburg zijn nog wat problemen. In de dorpen aaien en Bergen die zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge water. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld.